7 Uur, Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. In Rotterdam is een 14-jarige jongen overleden na de 10-kilometerloop. Die loop is onderdeel van de Marathon van Rotterdam. De jongen uit Vught werd na de finish onwel en overleed in het ziekenhuis aan een hartstilstand. Hij liep mee in schoolverband. De organisatie van de Rotterdamse Marathon zegt mee te leven met de familie, schoolgenoten en andere betrokkenen. Justitie gaat het Zeeuwse bedrijf Termfos vervolgen... voor de dood van twee medewerkers in 2009. Ze stikten in een overvat dat ze wilden schoonmaken. Volgens het OM heeft het bedrijf niet gezorgd voor een veilige werkomgeving. De zaak komt voor in oktober. Tot die tijd wil Termfos niet inhoudelijk reageren. Het onderzoek is gebleken dat er giftige gassen in het overvat stroomden... toen er nog werd schoongemaakt. De twee schoonmakers werden onwel en vielen in de oven. Volgens de inspectie had Termvos de gassen moeten onderzoeken... voordat er werd schoongemaakt. In de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben taliban-strijders... regeringsgebouwen, ambassades en het NAVO-hoofdkwartier aangevallen. Ook buiten Kabul zijn doelen bestookt. Onder meer de Amerikaanse luchtmachtbasis bij Jalalabad. Er zijn meer dan twintig gewonden... en zeker veertien taliban-strijders zouden zijn gedood. De NAVO had al gewaarschuwd voor het voorjaarsoffensief van de Taliban... Strijders kunnen zich na de winter makkelijker verplaatsen en vaker toeslaan. In de eredivisie heeft Heracles thuis met 1-1 gelijk gespeeld tegen RKC. Door het gelijkspel blijft RKC uitzicht houden op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. De Waalwijkers staan achtste. Eerder vandaag verstevigt de Ajax zijn koppositie. De Amsterdammers wonnen thuis met 3-1 van de Graafschap. Met nog vier wedstrijden te gaan staat Ajax zes punten voor op de nummers 2 en 3, AZ en Feyenoord. Het weer, vanavond opklaringen, morgen vrij zonnig, maar in het noorden kans op een bui, het wordt dan zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Veilig rijden begint met goed zicht. Versleten ruitenwissers geven strepen. En dan kan het gebeuren dat u bij laagstaande zon of licht van tegenliggers niet goed meer ziet. Onverantwoord.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 Vanavond in Karo Brandpunt, bestuurders met onderwereldconnecties en een falende veiligheidsdienst geleid Curaçao af naar een dictatuur. En het proces tegen massamoordenaar, anders Breivik het verdriet van Noorwegen. Negen maanden na de bloedige aanslagen. Dat en meer in Cairo Brandpunt, vanavond om kwart over tien op Nederland 2. De eerste keer dat ik hoorde van de kipragoe van struik, was ik helemaal van oeh, geweldig.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 Zonweg gelukkig tussen het beton. De VPRO duikt een week lang in het hart van onze wereld. In Levende Stad. Met vandaag, 15 april, de aftrap in Bureau Buitenland. Live vanuit Istanbul. Het woord is aan presentator Harm Edebotje. Utrecht wonen. Het gaat zo snel dat Google Maps de veranderingen hier nauwelijks kan bijhouden. Hoe hou je zo'n stad voor iedereen leefbaar? Eén ding is zeker. Er wordt hier gebouwd, gebouwd en nog een keer gebouwd. Crisis, daar hebben ze hier nog nooit van gehoord. Met groeicijfers van 8,5% per jaar. Iets heel anders dus dan de Jan sali stemming in het kwakkelende Nederland. Verslaggever Rick Delhaas ging op pad in de stad waar arm en rijk, nieuwkomers en gevestigde orde behoorlijk met elkaar kunnen botsen. En dat is een ben je dus nu in Istanbul. Istanbul moet het hart van de wereld worden. Mensen uit die regio' zullen naar Istanbul komen om te wonen, om te genieten, om te werken. Ja, National Retekje moet het bestje onderzocht. Wij uh, hebben de eigendomsrechten, maar die zijn uh, van ons afgepakt door de gemeente en die zullen aan de grote projectontwikkelaars geven die hier vijf sterrenhotels uh, neer gaan zetten. Deze dame, die, is, uh, die heeft wel humor, die zegt van. Uh, ik vermoed dat ze zich daar doodvervelen in die appartementjes En als ze hier naartoe kijken, dat ze van jaloezie uh, denken van nou, hadden wij daar maar gewoon? Dat ze daar over aan het fantaseren zijn. Zometeen dus, Rick Delhaas, u bent verbonden met de TRT-studio in Istanbul. Van waaruit wij live een uitzending verzorgen in het kader van de themaweek van de VPRO-radio Leven de Stad. Er staan een aantal steden centraal, Sao Paulo, Rotterdam en Istanbul. En wij zitten dus in die bruisende Turkse megapool die in 30 jaar tijd van 1 naar 16 miljoen inwoners uitgroeide. Naast reportages hebben we ook gasten hier in de studio die alle in Istanbul wonen of werken. Hier aan tafel oud europarlementariër Joost Lagendijk, tegenwoordig getrouwd met een Turkse televisiepresentatrice en werkzaam als universitair docent Europese studies aan de Sabancí Universiteit hier in Istanbul. Joost, je kwam voor de eerste keer in Istanbul in 1987. Is er veel veranderd sinds je hier voor de eerste keer kwam? Als toerist toen nog? Ja, toen als toerist. En nu woon ik er natuurlijk. Dat is natuurlijk wel een groot verschil. Maar de stad zelf? Ja, het zou een understatement zijn om te zeggen dat hier wel wat veranderd is uh, in die <lacht> tijd. Uh, hier is heel veel veranderd. Um, uh, ik bedoel, je, je refereerde er zelf aan, de stad is een bouwput. Maar wat ik eigenlijk zelf het belangrijkste vind, en dat gaat verder dan alleen Istanbul... is uh, toegenomen zelfvertrouwen. Uh, mm -hmm. In 87, maar ook nog in 2002, uh, toen ik hier voor het eerst kwam uh, zeg maar met mijn politieke pet op dan zag je toch een twijfelende, weifelende samenleving... coalitie-regeringen. Nu zit er tien jaar een eenpartijregering. Daar kun je van allerlei kritiek op hebben. Maar die hebben het op zich economisch goed gedaan. We hebben Turkije op de kaart gezet in de regio. En dat merk je gewoon in, in, in heel Istanbul en heel Turkije. De Turken die gaan ervoor en die hebben vol zelfvertrouwen. Ja. Verder aan tafel, Ahmed Polat, fotograaf. Turkse vader, Nederlandse moeder. Groeide op in het Brabantse Fijnaard. Je hebt nu een expositie in het Rijksmuseum. Portretten van jonge, hoogopgeleide Turkse Nederlanders. Die zijn teruggekeerd hier naar Istanbul. Je bent zelf ook uh, vanuit Nederland teruggegaan of ja, hier weer, weer gaan wonen. Wat maakt Istanbul voor jou zo aantrekkelijk? Ja, het bruist enorm hier zo. Toen ik hier in 96 voor het eerst kwam, uh, merkte je gewoon, voelde je gewoon op straat dat de spanning uh, dat er gewoon spanning was, dat uh, jong, heel veel jongeren. En Die allemaal iets wouden naar iets zochten om uh, met veel ambities die wouden beginnen, en dat zie je dus nu het effect van die van die afgelopen tien jaar. Is het New York, Parijs, Berlijn? Ja, ik vind Istanbul? wel. Ja, ja, zeker. Zeker nadeel van wonen in Istanbul, ongelooflijk druk, veel chaos. Je moet echt uh, vooral als je uit Brabant komt, moet je <laughs> moet je, moet je aanpassen. Ja. <laughs> zeg maar, dus, uh, dus uh, met het met verkeer het wonen, gewoon hoe je dingen praktisch gezien moet oplossen, dus, uh, constant maar door. door, door ja, het druk, is druk, heftig, druk. ja, het is ja. heftig. Dan nog iemand die de stad goed kent, Benoît Chamoulot... bouwopzichter van een van de grootste architectenbureaus van Turkije... Uh, waar je schoonvader de Deceptus waait. Um, je hebt ons gisteren door de stad geleid. Het aantal wolkenkrabbers, multiplexen en winkelcentra... dat jullie hebben ontworpen is bijna niet te tellen. Hoe doet je schoonvader dat? Uh, door bijna niet te slapen. <laughs> uh, hij, sinds dat hij zijn carrière begon is uh, op 21, 22 jaar leeftijd. 50 jaar geleden. Misschien. 50 jaar geleden. Ja. Uh, werkt hij fulltime en zeven dagen in de week aan al zijn projecten. En ik denk dat zijn succes niet alleen aan zijn harde werken uh, te danken is, maar ook omdat hij uh, zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Mm -hmm. en, de mens, en wat hij doet, dat doet hij snel. Ja. En dat is een voorwaarde in Istanbul om überhaupt je projecten gerealiseerd te krijgen ja. met goede relaties. En jijzelf snelt dus van bouwput naar bouwput om te kijken of het wel goed gaat. Ja, of zo ja. volgens houden onze tekeningen... Ook een stressvolle baan. Lijkt me. Uh, maar dat gaat dus maar door. Het gaat wel door, ja. ja. ja ik uh, moet inderdaad per dag... na twee of drie bouwplaatsen tegelijkertijd kijken. Ja. Yeah. Voordat we verder praten brengt schrijfster en cabaretier Nilgun Yerli een ode aan haar geliefde Istanbul... waar ze zelf een paar jaar woonde. Istanbul, de culturele hoofdstad van Europa in 2010... is hot en vooral hip. Wanneer je in nachtclubs als Al-Jamal, Arena of Vogue bevindt... kun je zomaar denken dat je in New York bent of in Parijs. Alleen heeft het nachtleven van Istanbul nog iets extra's. Je kunt aan de Bosporus met een boot van bar tot bar springen... en je in een crème de la crème leven vertoeven. Maar dan gebeurt het. In de nacht, drie of vier uur, de traditie. Je neemt een soepje om wakker te worden, een pensoep bijvoorbeeld... die rijk is aan knoflook en azijn, om de drank weg te spoelen. En dan merk je ineens dat je niet in New York of Parijs bent. Je begeeft je in een oosterse cultuur waar niets te gek is. En waar mensen altijd voor je klaarstaan. Omdat het oosten de ontmoeting met vreemden als rijkdom ervaart. De stad kan je ook uitputten, al je energie wegslurpen, de drukte, de hectiek, de immense grootte, alles is hier veel, maar dan ook echt alles. Het eten, drinken, mensen, winkels, de restaurants, de toeters van auto's, de hoeveelheid taxis, de files, de zee, het lijkt oneindig zoveel. Het gaat hier dan ook om 16 miljoen mensen een stad met grofweg net zoveel inwoners als Nederland. Ze kent bovendien vele geloven. Het is ontroerend om te zien dat joden, christenen, orthodoxen... katholieken en moslims in harmonie samen kunnen leven. In vrede en acceptatie. Wat het nieuws dan ook vaak zegt, dit heb ik zelf mogen ervaren... en beleven tijdens mijn leven al daar in Istanbul. Istanbul is een stad waarin de nostalgie voelbaar is... maar helaas verloedert ze... Jammer dat UNESCO en de Turken zelf er te laat achterkwamen... dat de oude gebouwen een wereldse historische waarde hebben voor de toekomst. Veel gebouwen uit die tijd bestaan niet meer. Ze zijn verbrand of omgegooid om er nieuwe betonblokken neer te zetten. Vrienden die naar Istanbul gaan vragen mij waar ze heen moeten gaan. Ik zeg dan, durf te verdwalen. Zelf heb ik geen richtingsgevoel, maar al verdwalende... heb ik de mooiste plekken gevonden en qua gevoel het allermooiste beleefd. De straat Istiklaljad tussen in Taksim is een goed startpunt... om al wandelende te verdwalen. En om in de zijstraatjes in paniek te raken... omdat je echt niet meer weet waar je bent. Begin Istanbul met een boottocht. En adem de zee en luister naar de wind. Het zal je veel vertellen. Maar alleen als je je zintuigen werkelijk hebt geopend. Shh. Ja, Neil Gugnerli, columniste en schrijfster. Een ode aan haar geliefde Istanbul. U luistert naar de VPRO Radio naar Bureau Buitenland. En we zenden vanavond live uit vanuit Istanbul. Vanuit het, de studio van TRT, de nationale omroep hier in Turkije. Ahmed Polat, um, broodje in. ...avondje stappen, net zoals Neil nou, dat ik, doe je? Ik heb ooit eens gewaagd aan een soepje ingewanden, maar dat, uh, dat, ik vind het niet erg om soms met een anijsgeurtje wakker te worden. Dus, uh, maar herken ik... je wat zij beschrijft, met bootjes ja, langs ja. de cafés? Ja, mooie restaurants aan het water, enorm veel uh, wilde en luxe waar je van kan genieten. En tegelijkertijd, wat ze ook zeggen, het verdwalen is fantastisch. Hè? Dus als fotograaf zijn is het een enorm genot om hier door de stad heen dingen te ontdekken die je niet uh, weten uh, uh, waar je nog niks van weet. En dat is, uh, dat is zo mooi aan Istanbul. Nou ja. Joost Lagendijk, ook oh, iets anders wat nieuw jelly zegt. Zo jammer dat de stad is zo is verloerd jarenlang. Gebouwen zijn verdwenen, betonblokken voor in de plaats komen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Helaas wel. Uh, dit is natuurlijk niet alleen in Istanbul gebeurd, laten we wel wezen. Uh, de gemiddelde Nederlandse stad is ook heel wat afgebroken in de jaren 60 en 70. Ja. Maar uh, hier, is, uh, hier gaat het nog steeds door. Ja. En hier, zijn, hier is een veel grotere schat aan architectuur uit de 18e, 19e, begin 20e eeuw. En die is er slecht aan toe. En die wordt meestal slecht onderhouden. Niet altijd, maar meestal wel. Ja, We hebben het vanavond over Leven de stad. Dat is het thema van de VPRO, televisie en radio deze week. Uh, we hebben het onder andere ook over hoe het hier in Istanbul gaat... rondom stadsvernieuwing. Joos Lagendijk, beschrijf eens stadsvernieuwing in Nederland... Uh, inspraak, bewoners, overlegrondes. Je kan naar de Raad van State de zaken eindeloos vertragen. Hoe gaat het hier? Allemaal anders. <laughs> uh, nee, het doet me eerlijk gezegd pijn om hier dingen te zien gebeuren... waar ik me, uh, toen ik nog begon uh, in de politiek, in Nederland tegen afzetten, Namelijk geen inspraak, uh, geen overleg. Uh, gewoon iets plannen zonder dat de betrokkenen er weet van hebben. En als ze erachter komen, moeten ze snel wegwezen. Uh, ja, dat is toch wel een nutshell hoe het hier gaat. Mm -hmm. uh, uh, dat wil zeggen, in de meeste gevallen... Hè? Bedoel, nou, daar hebben we het waarschijnlijk vanavond over... Uh, wordt, de, uh, wordt er uh, met de bewoners geen enkel uh, contact opgenomen. Het gaat gewoon dauw. Uh, soms zie je opeens in een wijk uh, iets verschijnen... een enorme wolkenkrabber of een winkelcentrum... en dan vragen we altijd af wat de mensen die daar omheen nou... Daarvan, vind ik, en, daarvan vinden of die daar ooit aan gevraagd zijn antwoord... nee. Benoît Charmulo werkt bij een groot architectenbureau. Heeft hij ermee te maken? Je schoonvader bouwt wolkenkrabbers. Hoe gaat dat? Proberen jullie die bewoners er nog bij te betrekken? Of denk je, van ah, we moeten bouwen, we moeten door? Uh, als architectenbureau hebben we daar helemaal niks mee te maken. Maar gaat het je aan het hart dan soms? Hoe het gaat? Dat gaat dat aan het hart, natuurlijk. Ja. Maar, uh, maar beschrijf die praktijk eens. Hoe dat, hoe dat dan kan, dat dat op die manier loopt. Um, er is een plan. Er is een plan... Uh, met, voor, vaak met het idee dat het uh, economisch uh, prof, uh, winstgevend is. En zodra het economisch winstgevend is, dan uh, wordt er alles aan de kant gezet. Ook het cultuur, de cult culturele achtergrond of de rijkdom die er zijn. Ja, uh, dan en dan, wordt, dan is het, dan het wordt, vooral vooruit met de geit. Weinig historisch besef. Dus. Ja, dan ja. worden oude bestemmingsplannen. We kunnen dan zelfs daarop aangepast worden. Mm -hmm. Puur om uh, profijt uh, voor te laten komen. Iets is milieu of natuur of, en dan wordt het toch bebouwing zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Ja. Gisteren heb je ons meegenomen naar een hotel aan de Bosporus, Waar jullie zelf aan het bouwen zijn. Heel chic hotel. Groot, prachtig, gigantisch project. Zeven, acht verdiepingen hoog. We hebben bouwhelmen opgezet. En we zaten daar, stonden daar bij dat dak. Toen wees je naar boven en toen zei je. Hier hebben we dus 70 centimeter uit moeten halen. Hm. Want er werd geklaagd. Wat was dat nou weer voor verhaal? Uh, het gaat om een project dat uh, binnen de... Uh, Turkse, Istanbulse monumentenzorg uh, valt. Dat wil zeggen dat uh, dat gebouw, daar mag niet aan getornd worden. Het is een oude tabaksopslag uit de 18e eeuw, hè? Ja. precies. een 19e eeuw, 1800. Uh, uh, daar mag niet aan getornd worden. Of als je het plat legt, dan moet het weer tot een millimeter teruggezet uh, worden. En dat, dan heb ik het over de gevels. De buitenkant. Ja. De buitenkant. Uh, dus uh, dat hebben we dus ook zo gedaan. We hebben met uh, speciale fotografie alles op kaart gezet. En ook op die manier wordt het weer teruggezet. Maar uh, alle gebouwen die onder het monumentenzorg uh, uh, vallen, die worden ook nauwlettend in het oog gehouden. Toch wel. Ja. Vooral door de bevolking zelf. Mm -hmm. Als, zodra er iets gebeurt waarvan zij denken dat het niet uh, volgens de regels is, dan kunnen ze ergens een klacht over doen. En zodra er een klacht over gedaan wordt, dan moet de gemeente zijn gezicht laten zien: van we zijn aan het werk. Ja. Wij houden rekening met de regels en we. Ze, uh, maken ze maken, maken er van zeker dat, dat dat uitgevoerd gaat worden. Dus ze kwamen bij jullie kijken en ze zagen. Ze kwamen zagen. Eens kijken en toen vonden ze inderdaad na veel zoeken inderdaad dat het dak 70 centimeter te hoog zat. En nou ja, wat hebben we dus gedaan? We hebben het over een gebouw van zes verdiepingen hoog, rond 25, uh, 17 meter. Uh, maar het is een gebouw van, uh, het is een bestaand gebouw uh, dat dus opnieuw gebouwd wordt. Uh, en 70 centimeter, dat stelt er eigenlijk helemaal niks voor. Maar jullie hebben het dus wel tussenuit gezaagd. Ja, we hebben het dak letterlijk, uh, staalconstructie, in het midden door midden gezaagd. En 70 centimeter eruit gehaald. En het dak weer terug op zijn plek gezet. <laughs> Goed, het is pal naast de uh, residentie van de premier als hij hier in Istanbul woont trouwens. Erdogan, hij komt wel eens kijken. Ja. ja. En... Van het hele chique deel waar we uh, dat prachtig hotel bekeken... naar een, eigenlijk een achterbuurt uh, Talabashi, hier vlakbij de studio's... Uh, uh, was ooit de, de wijk waar de Grieken en de Armenen woonden. Maar die werden gedwongen te vertrekken. En daarna trokken er migranten in de leeggekomen woningen. En uh, die wijk is nu aangewezen voor stadsvernieuwing. Er hangen enorme plakkaten van hier bouwt de stad... met hele snelle zakenlieden op die foto's. Maar dan denk je van, nou gaan die er dan ooit wonen? Hoe dan ook, ruim twee maanden werden de meeste bewoners uit deze wijk dus definitief verbannen. Rick Delhaas en Tolk Ali Yasjili namen een kijkje daar. Nou, we lopen uh, de wijk in, Talabashi. Uh, dat is echt op een steenworp afstand van Taksimplein. Hier in uh, het centrum van Istanbul. En we zijn met Ahmed Gun. En Ahmed Gun, die... Uh, ...bezit een aantal panden hier in uh, Talabashi. De meeste staat hier nu leeg. Ja, hier uh, in deze straat dat is een straatje die uh, parallel loopt aan de Talabashi Boulevard. Daar heeft hij twee panden. Ze zijn leeg, maar uh, ze zijn ook echt uh, onbewoonbaar gemaakt. Uh, alle ramen, deuren zijn eruit. Kunnen we naar binnen? Ja? Ja, uh, het ziet er niet echt uh, heel uh, stevig uit allemaal. Hier zit nog een trap in, maar bijvoorbeeld de vloer hier is er helemaal uitgesloopt. Uh, waarom is dit huis er zo slecht aan toe? Waarom is alles gesloopt? Hier is de vloer. Ja, een nationaaliteitje moet je een beetje afstanden. Wij hebben de eigendomsrechten, maar die zijn van ons afgepakt door de gemeente en die zullen aan de grote projectontwikkelaars geven die hier vijf sterrenhotels neer gaan zetten. Mijn eigendomsrechten worden als het ware afgepakt en dat wordt aan de grote jongens gegeven. De mensen die van hem huurden, waar zijn die gebleven? Hij zegt, ik weet het niet. De, de politie en de gemeente hebben hen uitgezet en waar ze gebleven zijn, dat weet ik niet. Wat voor mensen waren er? Aan al langetjes, daar staan. Ja, het zijn vooral mensen uit het gebied van Anatolië, maar ook Koerden uit Koerdische gebieden. En ze werken hier rond uh, Taximplein. Ja, uh, kleine baantjes, slechtvoordienende baantjes. Hier is een mevrouw die hier een woning uh, huurt tegenover meneer Gun. Gunn. En hoe lang woont ze hier al? Ik woon hier al heel lang, namelijk wel drie jaar. Uh, hoe hoorden ze dat ze hier weg moet? Ze zijn zomaar het pand binnengekomen. Uh, bij ons wezen melden dat we... Uh, dit pand moeten verlaten, de wijk moeten verlaten. Uh, ik weet niet wat ik moet doen, we hebben helemaal geen geld, dus ik, ik weet niet waar ik naartoe moet. Hoe is het om in zo'n wijk te leven met allemaal lege gebouwen, allemaal vuil, uh, ik hoor drugs, prostitutie? Ik ga dit hier wanneer heb je het hier? Ik heb geen keus. Ik, uh, ik heb niks. Uh, ik heb geen plek waar ik heen kan gaan. Dus ja, wat, wat kan ik anders dan uh, hier uh, te blijven? Dit is uh, haar kleinkind. Zijn moeder is dood. En haar zoon is op het ogenblik aan het werk. Haar zoon moet heel hard werken. Uh, hij begint al vroeg, komt heel laat uh, ...terug van zijn werk uh, voor een laag salaris. Daar moeten ze de huur van betalen, uh, water. En er blijft eigenlijk maar heel erg weinig over om, uh, om van te leven. Dus het uh, is een moeilijk en hard bestaan. Eerst een beetje nemen, pak allemaal voor je ziet Ze maakt hier hangers, vieraden, om aan de kettingen te hangen. En wat ruik ik dan? Daar ruik we er met ietsje Dat is een chemisch goedje wat je ruikt. Dat wordt gebruikt om die daar de opgepoet zomers om die mooie glans mee te geven. Heb ik gehoord dat deze hele wijk ontruimd wordt en jullie dit bedrijfje zitten nog? Hoe kan dat? weer, Want Op de hoek zit een winkeltje. En dat is zeg maar de grens tot waar er op dit moment een uh, besluit uh, ligt om te ontruimen en het uh, neer te halen. Hij zit nu nog in de groene zone. Uh, en op de vraag of hij hier over een tijd nog in te zitten, hij zegt ja, dat het gesmet. En uh, We zullen het zien. Hey, wat vindt hij van de, van de stadsvernieuwing? Straks staan daar allemaal hele mooie, dure panden. Het... Eerst zien dan geloven. Dus je hebt de affiches gezien uh, aan de weg. Vind uh, ziet er prachtig uit. Uh, maar goed, uh, kijk eens om je heen. De verroedering uh, uh, staat overal om zich heen. En ik zie niet gebeuren dat er in één of twee jaar tijd heel veel verandering opdreven. Dat als superliefde appartementen verrijzen. Om dit gedeelte van de wijk uh, compleet te vernieuwen, dat vraagt de tijdstekking van zeker zo'n tien jaar. En die, dat, dat is niet iets wat je in één of twee jaar uh, doet. Talabasje. Ahmed Polat, je hebt daar ook gefotografeerd. Wat vind je ervan uh, dat zo'n wijk gewoon helemaal tegen de vlakte gaat? Nou, het is heel dubbel, want het is een uh, best een uh, gevaarlijke wijk, vind ik zelf. En waarom? Uh, nou ja, het is de, de aanloop van Dolabdede waar heel veel uh, excessief fabrie fabriekjes zitten. En, en, en prostitutie vindt ook veel plaats in Talabasje. En uh, in de afgelopen tien jaar, die vloedering is ook in, in, in sociale zin heel erg uh, toege toegenomen. Dus uh, aan de ene kant is een, is een opknapbeurt wel heel erg nodig. Alleen ja, natuurlijk de, de, daarmee gaat dus de, de, de, de lokale bevolking die uit Anatolië kwam, die zijn nu allemaal... Ja, die worden eruit gekikt, letterlijk. Dus, ja, dus, dus de manier waarop, ja, ja, maar dat het gebeurt, lijkt mij heel erg logisch. Ja, Joost Lagendijk, het is niet zo dat mensen uh, uh, zomaar vertrekken. Er was... Uh, tegenstand, pressie. Hoe is dat gegaan? Ze hebben zichzelf georganiseerd, die bewoners? Ja, je ziet in, in Talabashi gebeuren wat ook in andere wijken gebeurt. Dat er vanuit de, vanuit de bewoners verzet is. Dat daar ook actievoerders van buiten de wijk bij komen. Um, het, het, het, het tragische is alleen... Uh, ik ben betrokken geweest bij een wijk hiervoor, zeg maar, vlak in de buurt. Loekelen, uh, oude Zigeunerwijk. En daar zijn allerlei varianten, al, alternatieven aangereikt... Ja, uiteindelijk zijn die minder profitabel, leveren minder geld op. En dus er wordt dan lang gesproken en het wordt uitgesteld. Maar uiteindelijk gebeurt het. Ja, en dan die, die mensen die dan, dan dus in dat geval daar jarenlang tegen gestreden hebben. Die krijgen dan vaak wel iets anders aangeboden. 25 kilometer uit het centrum in een buitenwijk. Waar hun hele sociale netwerk weg is. Want dat is natuurlijk wat die wijken ook kenmerkt, Niet alleen oude gebouwen. Maar ook netwerken, vuilnisophalers, en noem maar op. Ja, als je die 25 kilometer ergens anders zetten, dan dan zijn ze hun beroep kwijt, hun, hun werk, hun contacten. Ja. Uh, dus dat is vaak tragisch voor de, voor de mensen die eruit worden gezet. Maar Talabashi, uh, zijn die mensen dus naar de rechter gestapt met advocaten? Ze wonnen wel zaken. Die daar die, die, die hele sloopactiviteiten werden stilgelegd. stilgelegd. Dus het is niet zo dat dat dat iedereen maar over zich heen laat was. Dus. nee, Maar nee. dat stilleggen is tijdelijk. Ja? Uh, uit, ja, uiteindelijk gaat, uh, gaat de, de, de, de wals gaat, gaat door. Maar goed, je kunt ook hier gelukkig uh, alle rechtszaken aanspannen. En er, zijn, er zijn natuurlijk ook eigenaren van panden geweest. die niet tevreden waren, bijvoorbeeld, met wat ze kregen. Dus nou goed, er zijn alle redenen geweest van mensen om zich te verzetten. Ja. Dat is goed uh, en daar is ook heel veel gebruik van gemaakt en acties gevoerd. Maar uiteindelijk gebeurt het wel. Ja. We hebben ook, dit is een oude bestaande wijk. Je hebt ook zogenaamde Ketje Kondus. Ketje Dan spreken ik het toch nog verkeerder. Uh, Benoit, uh, uh, dat zijn wijken die uh, uh, ja, dus aan de buitenkant van de stad ooit werden gebouwd. Uh, dat zijn illegaal gebouwde wijken. Daar, willen mensen, daar wil het stadsbestuur nu ook van af, hè? We kan je iets vertellen, hoe, wat betekent ketje kondus? Ja. Uh, in het verleden uh, was er een wetgeving dat zei dat als je je huis uh, binnen nacht kon bouwen. Ketje condo betekent letterlijk in één nacht gebouwd. Uh, dan had, je, had de overheid niet het recht jou van dat land af te sturen. Nee. Uh, in, feite, in praktijk komt dat op neer dat je je huis neerzet voordat zij ontdekten dat jij werkelijk je huis daar neerzette. Uh, en Istanbul zat er vol mee, ja. Mijn straat, mijn straat, naar straat. Ja, ja, en nog steeds, je vindt het overal. Maar ja. nu, uh, met het huidige programma, uh, huisvestingsprogramma ja. en de aardbeving van 1991, uh, is er een, uh, een intensief sociaal programma neergezet om de mensen veilige huisvesting uh, te, te verzorgen. En dan worden ze inderdaad tijdelijk van een. Huis van een uh, plot afgezet. En daar wordt dan voor een uh, sociale woningbouw neergezet... die wel aan de standaarden zouden voldoen. Dat klinkt prachtig, maar het Polat, gaat het ook altijd zo? Nee, ik, uh, tenminste, je zou hopen dat het natuurlijk zo gaat. Maar, um, uh, nou ja, wat, wat, maar wel waar, ja, waar ik even met mijn gedachten bij zat... Uh, dat die aardbeving enorm belangrijk is... Uh, voor die veranderingen uh, die, die nu plaats heeft gevonden. En uh, hiervoor had je dus echt een soort van informele... Uh, circuit waarbij die, die gadgetkonden dus ontstonden... maar die waren ook echt nodig... want uh, er was geen uh, opvang voor alle migratie die hier binnenkwam. Dus, dus het, is, ja. het, is, het is nu, misschien komt het heel vervelend en raar over... maar in de jaren uh, 50, 60, 70 werd het juist heel erg uh, uh, ondersteund bijna... want ja. uh, ze konden er niet meer omgaan. Het was een soort monsterverbond tussen fabrieksdirecteuren, politici en die bewoners. Die bewoners stemden op die politieke partijen... die dat soort gadgetkondus gedoogden... En de fabriekdirecteuren waren er blij mee, want die hadden goedkope arbeidskrachten. Joost Lagendijk, klopt ja. die analyse? Ja, dat klopt. Dat maar wat heeft gemaakt dat dus behalve die aardbeving... dat nu die draai is gemaakt, dat ze zeggen... we? dat past niet meer in het hedendaags Istanbul... om dit soort illegale over maar te hebben, hebben staan. Nou, je, je moet krijg... verkocht worden, geld gemaakt worden. Nou, je krijgt natuurlijk met name in het centrum van Istanbul... is die grondprijs enorm omhoog gegaan de afgelopen uh, jaren. Vandaar, die grond is veel meer waard geworden. En daar, kun je niet, daar moet je niet meer geen krot op zetten. Dan moet je uh, appartement opzetten of ja. winkelcentrum of wat dan ook. Het dubbele is natuurlijk wel dat als je in die getje rondloopt... ja, daar zou jij niet, niet willen wonen. Ik bedoel, daar moet ook wel iets aan gebeuren. Dat, uh, Ahmed zei dat ook al... Uh, Alleen de manier waarop. Het is en het, weer de manier waarop. En het ja. feit dat, dat veel van de mensen die er nu wonen niet meer terug kunnen... omdat toch die prijzen te hoog zijn. Precies. Klopt dat, ja. Benoit? Ja. Dat klopt, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Dus het is een aardig idee, maar de uitwerking... Maar zit, zit daar dan ook een ontwikkeling in? Of zitten we hier aan te kijken tegen een onvolkomen overheidsprogramma... om dingen te verbeteren? Waarbij mensen dus te dupe worden van vernieuwingsdrift en geldzucht. Ik, ik heb het gevoel dat het ja. wel het land beter gaat. De, het heeft zijn natuurlijk zijn haken... Na, uh, ...nadelen. Uh, het gaat niet allemaal zo goed als dat we het zouden willen. Maar de mensen... Uh, ...de Turkse... De, ...de Istanbulot is heel hard werkend. En ik, wat ik zie, dat is inderdaad... ...de mensen die naar Istanbul komen... ...in uh, de meest arme omstandigheden. ...ze weten zich omhoog te werken. Uh, en met het inkomen dat ze in de loop van de tijd hebben is er, er toch een uh, groot gedeelte van de bevolking dat zich uiteindelijk... Omhoog werkt. Omhoog werkt. Joost Lagendijk, klopt. Ja, analys. klopt. Er is een ja. soort nieuwe middenklasse aan het ja. ontstaan. Die kopen allemaal die nieuwe appartementen. Maar daar hebben die arme migranten die er eerst op die plek woonden... hebben al, daar niet zoveel aan. Waar, al, waar maar... gaan die naartoe? Terug naar huis? Terug naar, naar, de, de, bui de, hoogvlak, naar de buitenwijken? Naar de buitenwijken, ja. Goed. Dit is nog steeds Bureau Buitenland. Live vanuit de Turkse megapool Istanbul. Deze speciale uitzending is onderdeel van VPRO's themaweek... Leven de stad. En we gaan verder met de volgende reportage. Rick Delhaas en Tolk Ali Yazgili gingen ook naar Bosporus City. Een soort chique Finex-wijk, maar dan met een muur eromheen. En wie binnen wil komen, moet langs een slagboom. Een heuze gated community, zoals we dat kennen uit de Verenigde Staten of Zuid-Afrika. En die gated communities zijn razend populair onder de opkomende Turkse middenklasse. Bij ons staat uh, meneer Anil Özdemir. Hij is uh, verkoper van huizen van een groot project dat heet Bosporus City. Tabii ki het maketin Hij staat voor om het uh, project toe te lichten boven de prachtige maketten die je daar ziet. Deze maquette is identiek uh, aan het feitelijke project. Uh, en zoals, uh, zoals je u kunt zien is het uh, uh, een nabootsing eigenlijk van Istanbul met de Bosporus uh, en de verschillende wijken. Bunu çok Boğaz, gidiyorum. Het water zat uh, centraal in dit project. Dat zien we ook met uh, een soort van miniatuur bosproces die is gecreëerd. Dwars door het uh, project heen. Uh, water is een concept dat mensen rust geeft. Ja. Binnen uh, het project zien we het stal van zwembaden uh, en winkelcentra. Mensen hoeven dus niet buiten de gate uh, te geraken om, uh, nou ja, om hun leven in te richten. Istanbul de chicken, Turkey, de chickense rektaam naar de slogan schudder voor de karde is kennen. De filosofie is eigenlijk heel simpel. We willen het bos gevoel vertalen naar deze regio, naar dit gedeelte van Istanbul, waar je dat dus niet hebt. De reclameslogen die men gebruikt ook in de uitingen. Dat noemen we de second Bosporus of Istanbul. Oftewel de Bosporus heeft een broertje gekregen. En nu gaan we. In de woorden van de verkoper, de rare bosporus lucht opsnuiven. We, We zijn in het project. Hij moet even de deur open doen van een villa voor geïnteresseerders die hier met een grote four-wheel-driver aankomen rijden. En wat is deze meneer hier nu aan het doen in het bootje? Dat is een uh, werknemer. Dat is een bouwvak die dus al roeiend het water schoonhoudt. En daarnaast uh, wordt ook gewoon, zoals in de normale rijgemiddelen worden ook uh, regelmatig toegepast, zoals chloor, et cetera. En alles wat je nodig hebt om uh, het water uh, schoon te houden. Misschien kunnen we even in een villa uh, uh, gaan kijken. Ja, marmeren binnenplaats vloer no, ook in de woonkamer. En in de woonkamer. <gülüyor> uh, typisch Dit <gülüyor> <gülüyor> is typisch Osmaans design. Zoals ook de villa's, met de grote. Ontvangsthal. Dit is de woonkamer. Of de salon zoals hij Het is Ja. hè? Zullen we ziet hè, typiek hij is helemaal op de verkooptour. Ik denk dat wij aan het einde van, de, van deze villa hebben gekocht. Het is ook weer een typisch design voor een Turkse villa, als een jalle, Met dus een sofa in een soort van hoek uh, gelegen aan het water. Op het moment dat je daar zit, dan voel je je ook bijna één uh, met het water. En hij stelt voor dat wij ook even plaatsnemen. En eenzelfde borstelproefsgevoel uh, ervaren, zoals hij dat uh, ja, ondergaan. Dat gaan we doen. Ja, nou, dat kun je niet zeggen. <laughs> Zou hij zelf hier een, een huis willen hebben? Een well, antwoordje systeem. Je is daarmee, ze is zo makkelijk leuk. is echt een verkoper. En hij in alle eerlijkheid wel, maar de vraag is: niet echt verkoper zelf is. De vraag is: of jullie zouden hier een woning willen kopen? Ja, dan nou staan we hier uh, aan de rand van het project. Hè? En aan de andere kant, ook uh, op de heuvel, zien we allemaal armoedige woningen. Dat is niet echt lekker voor het uitzicht. Project is een herhangi in daire aldığınız zaman... ...her dairenin in içine bakan cephesi in het aanblik op deze ja, Krottenwijk verstoort natuurlijk het woongenot hier. Het spreekt voor zich. Uh, maar wees gerust, want uh, deze Krottenwijk past niet in het nieuwe bestemmingsplan. Dat betekent dat op termijn uh, ook dat tegen de vlakte gaat en dat daar dus nieuwe projecten worden gerealiseerd. We zitten op de heuvel aan de overkant van uh, Bosporus City. Vindt ze het uitzicht mooi? Ja, hij Wie het bij de uh, nou, het uitzicht is fantastisch, zeggen ze. Dus de komende dagen door uh, met uh, te compenseren hoe het zou zijn om daar te wonen. Zou ze er willen wonen? En dan is stemmen jij nou door mee? Kende die Mossay-sterm, mee? wie zou er niet willen wonen? Uh, in de eerste plaats zou ik een eigen woning willen, want ik woon nu in een huurhuis. En, uh, en zoals ik, als ik daar zou wonen, zou ik ook een eigen woning willen. Nou, vinden ze daar het uitzicht hier niet zo mooi? jat çiftlik diyorlardır. Diyorlar, yani tamam. <gülüyor> garanti öyle diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Deze dame, die, is, uh, die heeft wel humor: die zegt van uh, ik vermoed dat ze zich daar doodverspelen in die appartementen. dat als ze hier naartoe kijken, dat ze dan van Jolo je uh, denken van nou, hadden wij dames gewoon, dat ze daar over aan het fantaseren zijn. Ja, sterker, ze vinden het uitzicht zo uh, beroerd dat ze willen dat deze woningen worden afgebroken. Gertje je daardoor ze door de laar? Ja, dat roepen ze al tien jaar. Ja, het kan, kan gebeuren, ik zie het nog niet gebeuren. Maar goed, het, het loopt, men loopt het als wel lang te roepen. Ja, wat is het verschil tussen uh, haar en de mensen die daar wonen of Komen te wonen. Dat zijn, uh, zijn nette mensen. Dat zijn zelfs hun gevoelens zijn niet echt. En wij zijn wel echt. Yasjili vanuit tot zover. Uh, Rick Delhaas en Ali Yasjili vanuit Bosporus City, uh, waar ze rondliepen met een verkoper die zei: voe je een met het water? Um, zou je, Ahmed Polat, fotograaf hier aan tafel... zou jij je door zo'n verkoper laten verleiden om in Nieuw-Bosporus te gaan wonen? Nou, dan moet, dan moet je echt van buiten de stad komen om dit, dit te geloven. Gewoon. Het is een soort van Madurodam. <laughs> zeg maar, maar dan net iets groot genoeg waar je dan uh, zo'n zo, gevoel van... dat je aan de Bosporus woont. Het is echt vreselijk. Gewoon. Ja, maar je woont zelf wel in een gated community. Ja, vreselijk uh, in, ook. Nee, nee, is het zo? Nee, nee. In, in Maslak, ten noorden van, van de stad, op de 17e verdieping... Ja. Uh, Waarom ben je daar gaan wonen en niet uh, hier ergens downtown in een, in een oud huis? Nou, ik, dat, ja, dat denk je dan ook altijd. Van in het begin de eerste zes jaar heb ik mij in, in drie, vier verschillende woningen proberen thuis te voelen. Maar je hebt dan heel praktisch gewoon een probleem. Van als je werkt in het noorden van de stad, ben je anderhalf uur aan het forensen. Gewoon binnen dezelfde stad. Mm -hmm. En de metro die liep nog niet door tot aan Maslak en verder. Vroeger moest je gewoon met busjes heen en weer kost enorm veel tijd. Zit je in het verkeer, ben je enorm gestrest. Uh, daarnaast gewoon, het, ja, heel praktisch ook, gewoon elektriciteit. Uh, zit geen, uh, als de elektriciteit in het blok uitvalt, er is geen generator. Zit je vast in je, in je, in je flat, of in je, zit je flat uh, gewoon in je, in je, in je lift. Ja. En dan heb je zoiets van, dat zijn dingen die na zes jaar dan op een gegeven moment echt wel aan je gaan knagen. En veiligheid ook, weet je wel. Dus als je in die stad woont, veiligheid. Aardbevingproef, ja, dat zijn toch allemaal dingetjes waar je over na gaat denken. Maar is en, veiligheid een issue in Istanbul? Of is het een statusding voor de opkomende middenklasse? Zoals ik dat eerder in de inleiding zei. Nou, voor mij persoonlijk, omdat we het dan over hè, mijn woning ja? in Maslak, is het gewoon ook gewoon veiligheid. En, Heb je eh, dingen meegemaakt in Istanbul waarom je hebt gekozen voor die optie? Nou, van maar, meer veiligheid? Nee, dat je gewoon qua verkeer en met je gezin, weet je wel, waar, als je met je gezin in Beole gaat wonen, dus in taxi, dan ben je dus niet goed bezig naar nou, mijn idee, want je, je zit dus gewoon meer. Taxi dat is hier hè, headset, waar, we het waar we nu ja. zitten ja dat is, dat, is dat is gewoon downtown, moet je niet doen. Uh, wil je met je gezin een beetje met het uh, wagentje kunnen wandelen zeg maar door een parkje heen... dan kom je dus getrecht hier zo. Ja. En uh, vooral omdat die stad dus nooit echt een soort van stadsplanning heeft gekend... Uh, zit je dus gewoon uh, heel snel in dit soort van uh, ja, gated communities... om maar een beetje een soort van uh, rust te kunnen vinden in die stad. Ja. Hier aan tafel ook Joost Lagendijk, oud-Europarlementariër, hier woonachtig. Werkt aan de universiteit. En Benoit Chamoulot, eh, bouwopzichter bij een groot architectenbureau. Benoit, zou je in zo'n gated community willen wonen? Nee, absoluut niet. Waarom niet? Het is net alsof je in een thermosfles zit. Afgesloten van de buitenwereld. Je mist de contact met de, met de rest van de bewolking. In ja. de stad. Nou heb je makkelijk praten. Je hebt ons gisteren even mee naar huis genomen. Je woont in een prachtig huis. Met uitzicht op de bosporus. Allemaal houten huizen om je heen. lieflijke bomen in bloesem. Ja, dat wil iedereen wel natuurlijk. Ja, maar ik heb inderdaad ook geregeld uh, ruzie over met mevrouw. In, in welk uh, opzicht? Uh, zij wil inderdaad, inderdaad. Uh, met alle comfort, dat ik met alle comfort naar het werk ga. Ah, en ik kies er altijd voor om met, toch met de publiek transport te gaan, gewoon om tussen de mensen te zitten. Ja, yeah. Joost Lagendijk, waarom jij uh, niet in een gated community, nee. uh, ook niet in een prachtig huis met zicht op de bosbrus. Oh. in een oud, in een mooi oud uh, Grieks huis, wat is opgeknapt uh, in een hele mooie, rustige wijk. Uh, en ik ga binnenkort verhuizen naar een eiland. In ja. de zee van Marmara. Hier vlak voor de kust. Voor de kust, ja. En breken ze daar ook alles af? Net zoals in Talabasje? Nou, dat is een beetje het verleden. Ja. Uh, wat, wat, wat wel goed is... Dat, misschien een beetje als tegengeluid tegen al dit, uh, dit slechte nieuws... over de Turkse stadvernieuwing... is dat bijvoorbeeld het huis dat wij gekocht hebben... is een uh, historisch tweede categorie. Op dat eiland. Op dat eiland. Een oud-historisch huis. En daar zijn ze zeer strikt... Bij wijze van spreken, elke spijker die je in de muur slaat... moet je toestemming voor vragen. Dus dat is een beetje een raar contrast met dat er hier ruig toe gaat... als het gaat om grote projecten. Waar je volgens mij bijna kan doen wat je wilt... als je maar de goede contacten hebt. Maar als eigenaar van een huis, zo'n houten huis... heel terecht dat ze dat willen bewaren. Um, man toch, ik ben toch een tijd bezig met die vergunningen... om één um, om wandje af te breken. Uh, dat ja. wil je niet weten. Je ziet die eilanden liggen als je hier uh, op de kaart loopt... Uh, hoe gaat dat met transport? Elke ochtend een boot of ga je met de waterfiets? Waterfietsen, nee. Je kan wel op het eind heel goed fietsen, want er mogen geen auto's nee. komen. Een uh, boot, dan gaan boten van s ochtends vroeg tot s avonds laat. De laatste boot gaat om 11 uur. En nooit in de file dus dan? En nooit in de altijd, altijd relaxed op de boot. Ja, Laten we het eens even hebben. Uh, je bent jarenlang politicus geweest. Volgt het hier allemaal goed. Uh, wat is nou het verschil tussen de aanpak van de huidige machthebbers, die AK-partij en de partijen die hier jarenlang de scepter hebben gezwaaid... als het gaat over stadsplanning en stadsvernieuwing? De, nou ja, de AKP zijn, zijn in een eentje aan de macht. Dat ja. maakt toch wel uit. Uh, daarvoor zijn er jarenlang coalitieregeringen, coalities geweest... Uh, wisselende burgemeesters van verschillende partijen... en nu is al 10, 15 jaar lang één partij aan de macht. Uh, en nogmaals, dat heeft allerlei voordelen voor de stabiliteit, et cetera... maar dat betekent ook dat die partij zich nu ja, heeft omringd met allemaal bedrijven en bouwondernemers... Eh, waaraan ze vr, eh, gunsten verlenen. Eh, binnen zouden altijd kun, eh, kunnen bevestigen. Ik bedoel, het, gaat, het is, eh, nou ja, als je ons steunt... dan kun jij die grote opdracht krijgen. En dat is na 15 jaar begint daar een patroon in te komen. En die wals, die is goed op gang gekomen. Benoit Jamoulot, bouwopzichter, bij een architect volg je die analyse? Krijgen jullie veel opdrachten omdat je goede contact hebt met de AK-partij? Nou, wij, uh, onze architectenbureau, meer omdat ze een geschiedenis opgebouwd hebben. Maar we zien de klanten, onze klanten die de opdrachten geven, dat ze uh, hun projecten makkelijker kunnen verwezenlijken. omdat ze inderdaad de contacten hebben ja. met, uh, met de overheid. En je schoonvader draait al heel lang mee. Heeft hij toen een draai ja. moeten maken van de seculiere partijen die eerder naar de macht waren, naar de AK? Ik Partij? denk dat hij een heel slimme ondernemer is in dat opzicht. Hij, hij weet zijn weg te vinden op eerlijke, op integere wijze. Zijn weg te vinden zowel tussen de klanten, van welke politiek dan ook, en de politiek. Ja. Uh, op ons bureau komen dan ook inderdaad zowel de, de extreemrechtse en extreemlinkse van, uh, over de vloer. Ja. En het gaat allemaal gemoedelijk. Ja, wat me opviel... je nam ons gisteren ook mee naar jullie architectenbureau... in een jaren 50 wijk... die nog is gebouwd door je schoonvader... en dan ging een deurtje open... en dan moesten we door een heel klein gangetje van zo'n woning... Uh, die we ook uit Nederland kennen... gewoon met een gewoon trappenhuis... en dan ging, ging je een deur door en daarachter... in een heel ja. bescheiden benedenwoning... was jullie architectenbureau met aan de muur... zulke posters van wolkenkrabbers... die worden gebouwd in Kazachstan. Dan denk ik van, is het niet eens tijd om te verhuizen naar iets wat meer stemming heeft? Ja, wat wil je me daarover zeggen? Dat, dat is een vraag. Is het niet tijd dat jullie ergens toe ah, ah, gaan? Ja, als je het uh, over het de, oogt... de tweede generatie... zijn kinderen uh, die in de toekomst het bedrijf gaan overnemen. Die, die zijn hem al uh, mentaal aan het opwarmen om... om op dit moment al het bureau op te waarderen... en meer in zijn tijd mee te laten komen. Want inderdaad, het is toch een visiteplaatje... de het interieur van je bureau. Of, uh, of, maken jullie de, of maken jullie juist een sport van... om zo heel eenvoudig te ontvangen? Is dat ook misschien juist nee, goed nee, in nee, de Turkse nee, nee. verhoudingen? Nee? <laughs> nee, het is echt... Uh, we hebben een, het is echt een dagelijkse discussie met, ons, met een schoonvader... Uh, tussen, de kinder, tussen zijn kinderen en mijn schoonvader... Uh, waarbij ze hem daar klaar voor aan het maken zijn. Maar... Het is zo dat hij heeft. Hij is, voor 50 jaar is hij dus bezig in deze sector. En hij heeft daar su succes uh, bereikt. Hmm. En hij is overtuigd van, dat hij, van het juiste van zijn handelen. Van, uh, nou, qua ethiek et et is daar inderdaad niks over te zeggen. Maar ik bedoel qua stijl. Um, daar kun je over argumenteren. Maar inderdaad, de klanten, het gros van de klanten. hebben toch nog een. Uh, in de bouwsector heb ik het dan over. Ja. Hebben toch nog een. Uh, een um, Eschikafa. Ja. Oude, mentalite oude mentaliteit. Conservatieve oude, oude ja. mentaliteit. Ja, maar wat ik aardig vond... als je de geschiedenis van je schoonvader ziet... hij bouwde in de jaren 50, in de wederopbouwjaren ook hier... volkshuisvesting. echt En maar door. Gigantische blokken. Niet echt mooi om te zien. En nu bouwt die glitter and shine grote wolkenkrabbers... voor mensen met heel veel geld. Ja. Dat is ook de overgang van deze, van deze samenleving zo ongeveer... die in hem weer spiegeld wordt. Ja, ja. Joost Lagendijk? Ja, dat is een consumentensamenleving geworden. Ja. En nog steeds aan het worden. Ja. En dat zie je, het zie je in de bouw, het zie je in de auto's, het zie je in alles. Maar gaat dit nog jarenlang zo goed gaan of zit hier ook een einde aan? Nou ja, er wordt wel over gespeculeerd dat de, de Turkse economie, ja, die doet het heel erg goed. Heeft het heel erg goed gedaan de laatste tien jaar dat dat gebaseerd is op geleend geld... en dat er allerlei zwakheden in die economie zitten. Dat klopt deels wel. Maar volgens mij gaat deze machine, zeg maar die groeimachine... die gaat nog wel door. Niet met 8% per jaar misschien, maar met 4 of 5%. Wat toch nog een stuk meer is dan in de rest van Europa. Eh, en, en die middenklasse die groeit. De consumptie is vooral intern. Er zijn er gewoon veel Turken die meer te besteden hebben dan vroeger. En die kopen al die flats en al die auto's en al die eh, eh, waardevolle spullen. Dat gaat nog wel even door, hoor. Je blijft werken, Benoît, volgens mij de komende jaren. Oh ja, vervelend, <laughs> absoluut. En dit is nog steeds de VPRO Radio, live vanuit Istanbul met drie gasten: oud-Europarlementariër Joos Lagendijk, fotograaf Ahmed Polat en bouwkundige Benoît Chamoulot. Hoe gaat het verder met Istanbul? Zal de stad verder doorgroeien tot een duizelingwekkend inwoneraantal van 30 miljoen? Zoals sommigen voorspellen. Er zijn in ieder geval al plannen voor een derde brug over de bosporus. De zeeengte die het Aziatische en het Europese deel van de stad van elkaar scheidt. Er is alleen één klein probleem. De brug en vooral de toevoerwegen zullen oeroude bossen doorsnijden. En die bossen, dat zijn de longen van de stad. Rick Delhaas en Ali Jasjili bezochten de plek waar de brug volgens de plannen moet komen te liggen. Hoe, hoe heet het dorpje eigenlijk? Uh, het dorpje is Garipje. Dat is wel grappig. Garipje betekent zoiets als een uh, vergeten plek. Iemand die uh, niet altijd breed heeft. Het is, uh, het is een beetje veronachtzaam, dit gebied. Helemaal aan het eind van de Bosporus, Precies. waar de Zwarte Zee begint. Ja, een beetje zielig. Bozen, ja. Dit is uh, het laatste dorp. Het, is op het punt waar de Zwarte Zee en de Bosporus samenkomen. Ik vind het genoeg te regenen. Ja. Nou, er zijn hier wat markkraampjes. We mogen misschien even onder het doek schuilen en misschien wat vragen stellen. Ja, ja. Ja. Ik heb gehoord dat hier een, een derde brug over de bosporus komt. Wat vindt u daarvan? De vooruitgang is altijd goed. Uh, het zou mooi zijn als, ook, uh, als het geen schade oplevert uh, voor de bossen, voor de groene omgeving. Uh, maar het zal in ieder geval het bereik van dit gebied uh, makkelijker maken. Terwijl het zal het gebied ontsluiten. Ja. Ja. ja, dat is prachtig, moet je kijken. Ja. Dus. Hey, je kunt bijna op die grote olietanker kijken. Vanaf hier. Die ja. met uh, de bosbos binnenvaart. Ja. Gaat dat samen, het gebied ontsluiten en uh, de bossen behouden? Dat is even hè, bezig. De bezig. Ja. klanten, voor de eieren verkocht zie ik nu. Kompoenen. Dit uh, is Nou, heel duidelijk. Ze geeft aan, inderdaad, het zijn uh, vaak tegenstrijdige ontwikkelingen. Enerzijds uh, ontwikkeling op het gebied, anderzijds willen we graag het natuur schoon behouden. Het is een uh, bosrijk gebied, gebied, vriendelijk voor dieren. Alleen, uh, helaas gaan wij dan niet over. daar? Niet Haar uh, echtgenoot uh, is hier geboren en getogen. Zij is hier 12 jaar geleden komen. Naar ja, huwelijk. En ze zegt, ja we hebben hier uh, weinig sociale voorzieningen, we hebben ook niet veel nodig. Ja, je ziet daar ook een hoekje café. En dus Dat is onze sociale ontmoetingsplek. En voor de rest hebben we de zee en meer hebben we eigenlijk niet nodig. Maar ik zeg ook nog een moskee. Ja, ik ga er niet maar ik ben het niet aan het Ik ga Het niet. Ik ben niet. Ik Ja, inderdaad, maar de belangrijkste is. even in. Wie de kaas aan het snijden is. Die zegt: uh, ja, maar het belangrijkste is toch het café. Hè? Serdar Inan is projectontwikkelaar. Hij heeft grootste plannen voor de stad. Op het moment wonen er naar schatting 16 miljoen mensen in Istanbul. Is dat nog niet genoeg? Bütün tek bir nee, hij heeft een grootste visie. Uh, is Iets moet dat 30 miljoen inwoners dus, uh, als het niet meer uh, kan. En uh, Om het mede mogelijk te maken, uh, heb ik een project voorgesteld aan, uh, aan deze regering. En wat wel geestig is, als je dus even achter het project kijkt, dan zie je nog een ander woord. Er staat judun project, shouldn't karla. Dat betekent zoiets als waanzinnige projecten met waanzinnige winsten. Lopen we lopen er even heen naar de yani bir kağıt orman olmayan yere gelecek. Buna büyük bir havalanı gelecek. Avrupa'nın en büyük havalanı 150 milyon hier komt het nieuwe vliegveld. Dat wordt het grootste vliegveld van de wereld. Met jaarlijks 150 miljoen passagiers. Die zit al bijna bij de Bulgaarse grens. En als we toch bezig zijn, dan bouwen we ook meteen. gaan we hier een nieuw kanaal. Kanaal Istanbul. Uh -huh. Waarbij we nog een nieuwe Bosporus aanleggen. Een tweede Bosporus, ja. De, op deze kaart, de, waar u dat plan op presenteert. De, de, de waanzinnige projecten met de waanzinnige winsten. Daar heeft u alvast de derde brug ingetekend. Die is voor u al aangelegd, zo'n beetje: Istanbul? Het e, evet. is eh, veel te weinig. We hebben zeven overgangen nodig. We moeten eh, Europa en Azië via zeven verbindingen verbinden. Dat betekent eh, vier bruggen en eh, drie tunnels eh, onder de bospuuls door... ...zodat eh, we al deze andere projecten ook mogelijk kunnen maken. Het klinkt als een waanzinnig project of misschien wel een krankzinnig project. Het eh, is niet delenlijk, delenlijk ayrı bir şey. Niet wagen, niet wint. Eh, eh, eh, de wereld wordt veranderd door mensen met visie. Dus in mijn optiek is Chilken niet gek of krankzinnig. Maar juist waanzinnig. Maar waarom moeten er in godsnaam 30 miljoen mensen in Istanbul wonen? Terwijl er in heel Turkije 75 miljoen wonen? Istanbul moet het hart van de wereld worden: van de Balkan, van Noord-Afrika, van Azië. Mensen uit die regio zullen naar Istanbul komen om te wonen, om te genieten, om te werken. Waarom wordt Istanbul het centrum van de wereld? Napoleon heeft gezegd, letterlijk, als de wereld uh, één stad was... dan was Istanbul de hoofdstad geweest. Tja, Rick Delhaas en Ali Yazgili in gesprek met een man... die wel hele grote plannen heeft. Zeven overgangen, dat zouden zijn vier bruggen en drie tunnels. Want had Napoleon al niet gezegd dat Istanbul het centrum van de wereld is. Ahmed Polat, is dit realistisch? Ja, ja, er werd gezegd dat iemand met een visie, maar ik vind het meer een, een missie. Ja. Ja, dus het gaat niet zozeer om dat, uh, dat dit echt werkelijk uh, haalbaar is. Het maar is gewoon... zij dit soort gedachten algemeen gedeeld hier? Ik, ik denk dat het gaat om een soort van pochen. Uh, we hadden het eerder erover dat er een soort van zekerheid is ontstaan. En nu heb je een soort van bravour. En uh, het slaat een beetje de andere kant op. Ja, het slaat een beetje door. Een beetje door ja. Ja. Toen wij hier aankwamen stonden we in de file voor de brug... De eerste brug over de Bosporus. Ik geloof een, een half uur, dat is wel echt een bottleneck. Ik bedoel, moet die derde brug er niet komen? Um, ja, als je dat op die manier bekijkt, dan zou je zeggen van ja. Een, een brug of een tunnel. Of, of iets, iets waardoor je. Of, of gewoon het verkeer. Ja, Ik zou niet weten hoe je het moet oplossen op een andere manier. Uh, maar uh, om. om uh, ja, nogmaals, er zijn natuurlijk, je hebt er, zeg maar, de praktische kant hè, van de stad. Waarbij we ook al eerder zeiden van sommige wijken moeten opgeknapt worden. Maar het gaat om de manier van hoe. En nu ook deze keer weer van ja een derde brug. En waar komt die dan? Nou ja, dus door zo'n oud, uh, oud uh, bosgedeelte heen. En hoe dat dan straks da daar gaat komen als die komt. Dat, uh, dat maakt natuurlijk een enorm verschil. Ja. Benoit, Chamulo, moet die er komen? Zo'n derde brug? Kan het niet anders om de stad uh, te door te kunnen laten groeien? Well, je, je hebt de brug, je hebt de, je hebt de tunnel. Ja, er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Maar ik denk uiteindelijk moet er iets komen. Maar het is inderdaad zoals... Uh... Ahmed Zee zegt dat uh, het is de manier waarop het gaat. Het ja. gaat een beetje kort door de bocht. Ja, Joost Lagendijk, GroenLinks, jarenlang vertegenwoordigd in het Europarlement. Milieuactivisme moet toch ergens in je bloed zitten? Jij moet hiervan gruwen. Ja. Oeroude bossen. Klopt, klopt. Oer. Gaan er allemaal aan. Miljoenen bomen. Ja, de, de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Ja. Eh, moest ik aan denken toen ik deze man hoorde. Nee, ik mag toch werkelijk hopen dat die visie niet de overhand krijgt, maar. Helaas uh, moet ik bekennen dat, uh, of ik zie ik om me heen... dat in de, bij de huidige regering, de huidige burgemeester, de premier... die vinden het allemaal prachtig, joh. Die voelen zich zo gestreeld dat dat allemaal zou kunnen in hun land. 2023 bestaat Turkije, 100 jaar. Ja, het ene plan is nog, nog gekker dan het andere. Ik mag hopen dat het stuit op praktische bezwaren. Uh, die derde brug bijvoorbeeld. Dat, nu blijkt dat geen enkele aannemer die wil bouwen tegen de huidige voorwaarden. Nou goed, heeft de regering gezegd, dan bouwen we hem zelf wel... Ja, maar goed, dat is met 8% economische groei kun je er wel een paar miljard tegenaan gooien. Maar daar zitten ook wel grenzen aan. Ja. Het grootste bezwaar is dat die tweede brug was ook al gebouwd om de eerste brug te ont... en nu, nu wordt de derde brug gebouwd. Ja, dat is het bekende verhaal, hoe meer je aanlegt, hoe meer het aansluit. Maar hoe dan wel? Hoe, hoe, nou, hoe, hoe los je het mobiliteitsprobleem ja. in zo'n megapool als deze op? Ja, Ze zijn bijvoorbeeld nu begonnen, eindelijk, veel te laat, met een, een metrostelsel. Dat duurt nog een aantal jaar voordat dat er ligt. Nou, dan moet natuurlijk een meter onder de bosbrus door, misschien wel twee. Dat zijn meerdere de soorten oplossingen die ik zie zitten. En je moet mensen aan, die, aan de Aziatische kant houden, zeg maar. Daar moet werkgelegenheid geschapen worden. Zodat ze die brug niet over hoeven te reizen elke dag. Dat zijn meerdere de soort plannen waar ik iets in zie. Maar heeft dat enige resonantie uh, weerklank hier onder politici of in bestuurlijke kringen? Nee, maar ja, goed. Je zei al groenlinks er een beetje voor de tijd, uh, voor, de, voor, de, voor, de, voor de massa uitlopen. Uh, er zijn wel steeds. Mensen die, die, de, die de limieten wel in gaan zien van dit soort mega-plannen. Dat, dat grote kanaal, ja dat gaat er volgens mij niet komen. Die derde luchthaven zal er waarschijnlijk wel komen... omdat er zoveel mensen op Istanbul vliegen. Dus je krijgt een mix. Een deel van die plannen zal uitgevoerd worden, omdat het nu helemaal niet anders kan. Maar een deel gaat denk ik stuiten, wal en schip. Ja. Nog een ander idee, is, is, is het ook een verstandig om mensen die nu in de stad wonen... te zeggen van ga terug naar het platteland... Gaat... Nee, nee, maar je kunt nee. wel de, de aantrekking. Er komen nog steeds honderdduizenden mensen per jaar bij. Ja. Daar zou je wel wat aan kunnen doen. En dat gebeurt ook wel door in de rest van Turkije... ook centra te schapen. Grote steden waar mensen blijven. En in, in plaats van door te trekken... vanuit het oosten bijvoorbeeld naar Istanbul. Ja. Iets anders wat toekomend is, even kort. Aardbevingen. Over twintig jaar, honderd procent zeker een aardbeving, Benoit. Geen honderd procent, maar uh, <tus> grote zekerheid. Kan dat ook een limiet betekenen aan de groei van de stad als Istanbul? Als je naar elke wereldstad dat in een aardbevingsgebied ligt. Een aardbeving, dat houdt de mensen niet weg. De, nee. Op dat moment is het een drama, een ramp. Maar na een paar jaar, of niet eens na een paar jaar, binnen een jaar, is, is het leed alweer geleden. Ja. En dan gaat men weer... Uh, om economische redenen, op dezelfde plek terugvestigen. Maar ze wilden hier een metrobuis bouwen op de breuklijn. Ja, maar technologisch is dat mogelijk. Oké. Okay. Ja, ja. ja. <laughs> Ahmed Polat, wat kunnen we leren in Nederland van een stad als Istanbul... en de manier waarop we hier de dingen oplossen? Ja, dat is een moeilijke vraag. Waarom vraag je die nou aan mij? <laughs> Joost? Ik zou het andersom zeggen. Volgens mij kan Istanbul nog wel wat leren oh, ja. van een aantal van de praktijken in Nederland. Eerlijk gezegd waar ik me nog steeds over verbaasd na al die jaren... Is het gebrek toch aan planning, het gebrek aan visie op hoe een stad zich moet ontwikkelen met mensen erin? Niet alleen met grote gebouwen en grote kanalen en bruggen, maar met mensen erin. En daar zou ik zeggen, met al mijn kritiek die ik ook vaak op Nederland heb, daar zou Istanbul nog wel iets van Nederland kunnen leren. Benoit, Shamulo, ja. ben je het mee eens? Ja. ja, absoluut. Wat zouden de Istanbuli specifiek hè, in de bouwpraktijk kunnen overnemen van een land als Nederland? Meer planmatigheid. Ja? planmatigheid en uh, een breder beeld op de uh, ontwikkeling van plannen. Ja, Dat... Je liet ons gisteren een enorme kaart zien. Maar ja, die... Die, ik nu ja, die, heb, ja die heb je hier op de grond liggen. Ja. Maar je zei van, prachtige kaart ziet er fantastisch uit, maar hij is niet fijnmazig genoeg. Als je nee, inzoomt, dan... inzoomt, dan blijkt er een totaal andere bestemmingsplannen uit tevoorschijn te komen. En, en die dus niet, uh, die, die verschillende lagen in de kaart, die, die passen niet met elkaar. Frustreert het wel eens om in deze nogal onoverzichtelijke chaotische situaties te moeten werken? Ja, absoluut. Ja? Ja. En wat doe je dan? Met je, met je hoofd tegen de muur slaan? <laughs> of moedig voort? Of... Met de stroom mee gaan. Ja, ik denk dat we als buitenlander natuurlijk niet te veel kritisch over kunnen zijn. We kunnen daar ons, onze mening over uiten. En uiteindelijk moet men de bewoners zelf uh, hun besluiten nemen. Goed. Hartelijk dank. Tot zover Bureau Buitenland met een speciale uitzending vanuit Istanbul. Een stad die onstuimig groeit en uh, uh, waar het soms wat chaotisch aan toe gaat en waar ze van planologie nog niet echt veel kaas hebben gegeten. leven de stad, dat is het thema van de VPRO deze week. En dat geldt ook zeker voor Istanbul. Booming, bruisend en bouwend dus. Maar ook een stad waar de armen en zwakkeren zonder pardon het onderspit delven. Hoe zit dat in die andere megapool waar Bureau Buitenland is gaan kijken? Sao Paulo, verslaggever Katie Sheriff maakte er een reportage... die we volgende week uitzenden. Ik wil de gasten, Joost Lagerdijk, Benoit Chamoulot en Ahmed Polat... hartelijk danken voor hun bijdrage. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt... door de Internationaal Architectuur Biennale in Rotterdam. En zometeen, Labyrinth, ook de stad... over hoe mensen en stad evalueren. Na het nieuws van 8 uur met Pieter van der Wielen. Graag tot de volgende week tot ziens vanuit Istanbul. Hoe maken we ons geluk tussen al het beton? Leven de stad. De VPRO duikt een week lang in het hart van onze wereld. Voor meer informatie vpro.nl/levendestad.